Gouverneur Christie zou boos zijn geweest omdat de burgemeester van Fort Lee hem niet wilde steunen in de campagne voor het gouverneurschap. Voor straf zou hij de George Washington Bridge hebben afgesloten, waardoor in Fort Lee een verkeerschaos ontstond. Christie heeft altijd ontkend dat hij ervan af is en spreekt de aantegingen ook nu tegen. De republikein Christie werd eerder genoemd als kandidaat voor de presidentsverkiezingen van 2016. Premier Rutte heeft nog geen afspraken met mensenrechtenorganisaties of met president Poetin in Sochi. Dat zei hij in het NOS-programma Met het oog op morgen. Rutte zei eerder in de Kamer dat hij tijdens zijn bezoek aan de Olympische Winterspelen heikele kwesties wil aankaarten. Hij heeft Poetin gevraagd om een afspraak voor een gesprek over de mensenrechten, maar er zijn volgens hem nog geen nieuwe ontwikkelingen. Minister Schippers van Sport onderzoekt nog of ze tijdens haar bezoek aan Sochi met leden van de Russische homo-organisaties kan praten.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 Welkom terug bij Nooit meer slapen. U kunt ons bereiken via twitter. @vpronms, en via de mail nooitmeerslapen@vpro.nl. U hoort straks uh, kunstenaar Casper Berger over zijn zelfportretten... op basis van zijn botten en schedel. U hoort ook uh, de manier waarop Jos de Putter, filmmaker... zich door de nacht heen worstelt als de slaap niet wil komen. En uh, we gaan praten over Auguste Rodin. Bij een uh, beeld van die Rodin is een uh, radiostation bedacht... Onze verslaggever gaat luisteren naar dat radiostation. Maar we beginnen met Maartje Wortel, schrijfster van een boek dat net uit is. Haar tweede roman alweer, IJstijd. Zij schrijft speciaal voor ons een verhaal... op basis van iets dat haar die dag heeft beziggehouden in de actualiteit. Hallo Maartje. Hoi Pieter, hoi, goeien nacht. Ja, goede nacht. Jij houdt altijd van de kleine berichten in het nieuws... niet van de hele grote verhalen. Dus die, die open brug die heeft jou waarschijnlijk ook een beetje plezier bezorgd. Uh, ik heb de open brug, moet ik eerlijk zeggen, geheel gemist. Wat was er met een open brug? Oh, er was een, een, een politicus in, in de Verenigde Staten... die had een, een brug laten afsluiten om een andere politicus te pesten... zodat hij er niet langs kon en impopulair zou worden. Intussen heeft daar heel lang al, al het verkeer vastgestaan... en er is zelfs iemand overleden... omdat de ambulance niet zo snel naar de andere kant kon... terwijl hij een hartaanval had. En nu is dus gebleken dat dat uiteindelijk allemaal was omdat twee politici elkaar liepen te pesten. Oh, dat is wel een heel... Ja, behalve dan diegene die is overleden... is het wel weer een prachtig bericht. Maar ik heb... Uh, voor vandaag iets uit de Volkskrant gekozen. Uh, ja. Gewoon van, van pagina drie... een vrij groot bericht. Maar alsnog had het net zo goed... een mini-bericht kunnen zijn. Want het gaat over een proef... Uh, met een enkel band... voor alcoholisten... Uh, en uh, dat is een, ja, een enkelband dus die je omdoet. En als je één biertje drinkt, begint dat ding te piepen ergens in een alarmcentrale. En weten de anderen dat je een biertje hebt gedronken of dat het uh, de verkeerde kant op gaat. Kun, en dat kun, ik... je dat, kun je dat meten met een enkelband? Of, of ziet die enkelband dat je zwalkt? Of, of zit er ook een soort uh, ja, blaastest zit, aan? Ja, er zit een soort... Uh, Zoals ik het heb begrepen dan, zit er een soort sensor in die uh, je, ja, Misschien zeg ik het helemaal verkeerd hoor, maar zoals ik het heb begrepen... Uh, uh, kijkt kijk die sensor naar je zweet of wat je uitstoot. En zodra je al één biertje hebt gedronken, pakt hij dat op of pikt hij dat op... en zendt hij uit dat er iets in je... Uh, huishouding in je, in je lichaamsvocht zit... wat niet klopt en wat, wa waardoor je kan zien dat je alcohol hebt genuttigd. Aha, dus, uh, maar is het dan als iemand zelf zegt... ik zal niet meer drinken en dan bij wijze van disciplinering... zichzelf die enkelband aanmeet? Nee, het is een straf. Straf. Jij, jij zult niet meer drinken, hier heb je een enkelband. Ja, het is een soort, een soort straf en uh, vooral ook voor mensen die... Uh, door uh, verkeerd drankgebruik in de cel zijn beland. En dan krijgen ze in plaats van uh, gevangenisstraf zo'n zo'n enkelband om. En dat spaart dan weer geld uit. Nou, best, uh, best wat voor te zeggen. Ik ben benieuwd naar je verhaal, want je hebt je erdoor ja. laten inspireren. Laten Klopt, eens horen. Ja. ja. Mijn verhaal heet Controle. Als kind wilde ik graag een deugel. Dat leek me mooi. IJzer in mijn mond. Aan mijn vader vroeg ik een beugel en hij zei dat hij veel kon regelen, maar dat hij de tandarts niet was. Wel nam hij me mee naar zijn spuur, waar we samen een stuk ijzerdraad uitkozen. Probeer dit eens, zei hij. Ik drukte het ijzerdraad stevig tegen mijn tanden, haakte de uiteindes achter een kies. Mijn tandvlees begon ervan te bloeden, maar verder zag het er perfect uit. Met mijn nieuwe beugel zat ik op maandag in de schoolbanken. Ik wilde gezien worden. Ik wilde dat ik anders was. Ik wilde aandacht. Zoveel mogelijk aandacht. Niet veel later kreeg ik in plaats van een beugel een bril. Het was een klein brilletje van goud. Eigenlijk net iets te klein om het natuurlijk uit te laten zien op mijn bolle hoofd. En pas toen begon ik het begrip schaamte te snappen... of, zoals ze dat in de volksmond zeggen... ik verloor mijn onschuld. En ik geloof dat daar de kiem is gesmoord voor de drank... whisky, wodka, jenever, gin, rode wijn, bier. Het maakte me eerlijk gezegd niets uit... als ik de kans maar kreeg om min of meer te verdwijnen. Ik zal u niet de hele geschiedenis uit de doeken doen... maar de situatie werd onhandelbaar... En op een nacht belandde ik in de cel. Ze noemden mij een first offender. Ik was al lang blij dat ik ergens de eerste in was. Daar dachten de anderen anders over. Ze zeiden dat de eerste keer de laatste keer moest zijn. Ze deden mijn enkelband om alsof ik een wild dier was. Een kat in het nauwjaar. De mensen loeren. Ze beginnen bij mijn voet en laten hun blik langzaam omhoog leiden tot ze bij mijn ogen zijn aanbeland. Dan laat ik een harde boer en zeg... Wat moet je? Mooi. Ik vind het, ik vind het toch ook wel gaaf, zo'n zo enkelband. Om, omdat ik denk... Stel dat je het niet onvrijwillig doet. Hè. Mensen hebben heel weinig discipline. Het is nu uh, eind januari. Alle goede voornemens zijn al lang het raam uit. <laughs> En volgend jaar, als mensen weer goede voornemens nemen... minder eten, minder suipen, stoppen met roken en gaan sporten... dan zou er dus een bedrijf moeten zijn die iedereen die enkelband geeft... dan teken je, ik zal niet meer suipen, ik zal dagelijks uh, sporten... ik zal niet meer naar de snackbar gaan. En dan controleer je dat. En als iemand dan op basis van de enkelband overtreedt... komt er dan een functionaris van dat bedrijf die jou aan je voornemen houdt. Ja. Kwaadschiks, maar... Je hebt het zelf op je hals gehad. Als je zelf geen discipline hebt, dan moet een ander het maar doen. Ja. Ik zie een gat in de markt. Ja, ja. ik heb het wel heel mooi uh, in één zin of een paar zinnen goed gepraat. Uh, ja, ja, mij lijkt het eerlijk gezegd vooral heel interessant, zo'n enkelband. Omdat je heel vaak niet eens weet, toch? Tenminste, om voor mezelf te spreken, weet ik heel vaak... Besef ik niet wat mijn gedrag is... Dus als je dan zo'n enkelband om hebt, die deed het zegt... oh, oh, je drinkt een bier of doe dit. Dan weet je ineens, oh, ik doe dit. En dat, dat kan al heel erg helpen om te weten dat je op een bepaalde manier te ver... Bent, ook al ga je niet te ver. Of klinkt het nu heel vaag? Nee, het klinkt helemaal niet vaag. Dat, ja. dat is, uh, ja, nou, sommige mensen hebben ketenen in hun hoofd... en anderen hebben gewoon een enkelband. Ja. En zo... Uh... <laughs> Zo komen we verder. Maartje, het was, het was gezellig deze week. Um, ja, vond ik ook. Graag tot een volgende keer. Ik noem nog even de titel van je boek. IJstijd. Ik heb hem ja. gekocht. Ik heb hem nog niet gelezen. Maar hij ligt op mijn nachtkastje. Oh, fijn. En ik... fijn weekend voor iedereen ook. Iedereen die luistert en die toevallig ja. weekend heeft. Namens Maartje Wortel <laughs> wens ik u allen een heel fijn weekend. Maartje, dank je wel. Jij ook. Dag Pieter. Doeg. Twee weken geleden verscheen het eerste echte album van Geppetto en The Wheels, heeft ook een mooie titel Heads of Woo. En daarop staat een nummer met de titel 1814. En dat is gebaseerd op een waar oorlogsverhaal. We gaan er maar naar luisteren. Write me a letter, play me a song. Write me tune for when I come along. Town, and home is where I stay I've been strolling thousands of miles Just to be with her Just to arise and stand down Peaceful as I am All Geppetto and the Wills uit Antwerpen, het nummer dat u hoorde heet 1814. U luistert naar Nooit meer slapen. Het zelfportret is voor kunstenaar Caspar Berger een oneindige bron van inspiratie. De laatste twee jaar brengt hij het nog iets verder... en maakt hij werk van zijn eigen botten. Of althans, van botten die een exacte kopie zijn... van zijn eigen skelet en schedel. In Museum Beelden aan Zee in Scheveningen... is vanaf dit weekende zijn skeletonproject te zien. En Nicolaou bekeek samen met de kunstenaar zijn botten. Ja, het begon met mijn skelet. Uh, ik heb veel zelfportretten uh, gemaakt... Uh, en daar was ik vooral bezig met, het, uh, met de huid. Hè? Dus de, de, de afgietsel van het huid. De huid als metafoor, als, als ja, een barrière tussen binnen en buiten. Ook metafoor voor identiteit. Uh, en, nou, dan komt een keer een moment dat je denkt... Nou, er is nog een andere metafoor voor identiteit. En dat is je skelet. Uh, en toen ben ik gaan kijken of ik dat te pakken kon krijgen. Ja, want je hebt twee jaar geleden heb je een CT-scan van je eigen... Ja lichaam laten maken. Ja. Je ziet ook een filmpje op jouw website... hoe ja. dat uh, in, ja. Ja, eigenlijk in een ziekenhuis... en ja. dan in zo'n apparaat. Ja. Dat was heel spannend. Een Firma Toshiba hebben we... Uh, uh, een scan kunnen maken in een CT-scan. Uh, en die hebben ook die... die data geschikt gemaakt... om die... Uh, om die data te printen op een 3D-printer. En zo een, een echt... een waargetrouwe kopie te creëren... van mijn eigen skelet... Uh, en dat is natuurlijk ja, heel vreemd, omdat je in één keer dat symbool, dat beladen symbool in de handen hebt. Uh, en, het, en het scanproces uh, is ook nou ja, uh, uh, heel bizar omdat het heel snel gaat. Uh, maar uh, de radioloog, daar was een radioloog bij betrokken, die had ook gezegd: van nou, uh, ik, ga, ik, ga, ik ga je scannen. Uh, maar kijk je ook even naar. Dus dat is ook nog eens een keer uh, dat je in zo'n apparaat gaat liggen en, en je bloot moet stellen. Hè? Dus als zelfportret uh, is dat nou, het ultieme blootstellen wat er is. Namelijk je laat je hele binnenkant van je lichaam zien. En het was meteen medisch en ook een beetje eng daardoor. Nou, ja, Want wie vond... weet heb je wat? Ja, ik vond het best spannend, uh, maar ik had niks. <laughs> ik was helemaal gezond. Uh, maar op een gegeven moment krijg je dan een doos thuis. En daar zit je hele <laughs> skelet in. En dat, ja, dat is natuurlijk heel vreemd. Hè? Want in één keer heb je die beenderen en heb je die, ook de schedel. En eigenlijk, die schedel is het meest confronterend. Uh, maar goed, dat is iets wat uh, misschien een half uur zo is. En daarna went dat heel snel. En wat ik gemerkt heb, is heel gek. Uh, vaak ligt het op de tafel. Uh, en er waren mensen op bezoek in de studio... En die keken daarnaar en dan ging je koffie drinken. Uh, en dan lag er een bot of een schedel. En die mensen gingen ongemerkt gingen ze die dingen aaien. Dus die, uh, blijkbaar wil je daar dus aan zitten. We hebben het allemaal in ons. Hè. Dus de, uh, het is iets wat eigenlijk heel normaal is. Alleen, ja, je, je kan het niet zien. Uh, en, en, en daar is een soort uh, ja, beladenheid omheen die natuurlijk met de dood te maken heeft. Maar het, het is iets wat veel meer over het leven gaat. Want het is gewoon een onderdeel van ons lichaam. En, uh, en dat leeft. En die botten liggen nu hier overal. In ja. kunstwerken gegoten. Ja, ja, in allerlei verschillende vormen. Uh, en in gedaanten. We zijn nu in het, uh, in het kabinet van het museum. Het ziet uit. het is een soort uh, witgestukte kapel. Ja, nou dat was ook de associatie, uh, uh, tenminste die ik had. En ze vroeg mij om hier uh, te beginnen met de tentoonstelling. Dus hier is de, ja, het, het hart van het, van het hele project. Uh, en dat zijn vijf uh, banken uh, die gemaakt zijn van uh, een soort marmergruis met cement. Dus het, is, het is eigenlijk marmer, maar dan. Uh, gebonden met cement. Het ziet er een beetje cementachtig uit, inderdaad. Ja. En uh, ja, daar zitten uh, beenderen in. Uh, ja, je zou, je zou uh, uh, kunnen zeggen over twee miljard jaar... Uh, kan je op een gegeven moment denken, ik heb vijf banken nodig. En dan ga je naar een en dan pak je een zaag... en dan zaag je een stuk uh, wand eruit. En laat ik daar nou toevallig... <laughs> ingefossibiliseerd zijn. Hè? En dat is wat je hier ziet. Want een, een, een fossiel van een menselijk bot bestaat niet. Tenminste, volgens mij zijn we niet oud genoeg... om dat echt als een versteend fossiel te kunnen vinden. We kunnen natuurlijk wel heel oude beenderen vinden. Maar zoals je beenderen van dinosauriërs vindt... Het bestaat van de mens nog niet. Dus we zijn nog niet oud genoeg. Maar dit is eigenlijk het perspectief wat je zou kunnen hebben over 2 miljard jaar op vandaag. Hè? Dus, uh, of op het moment dat, je de, dat ik, uh, zeg maar, val en, en, en mijn beenderen die, die worden opgenomen door de aarde. En dat wordt langzaam versteend. En dan over 2 miljard jaar gaat iemand banken maken van natuursteen. En dan zit ik daarin. Een stukje nek. En een uh, rib. Sleutelbeen. En dit is een... Uh... Het is nee, dus een, een dijbeen. En je plaatste in een soort kerkbanken toch? Nou ja, de, de, de, de, de meeste mensen hebben die associatie wel. Omdat je ook kijkt naar een videoprojectie... aan het eind van, de, ja, van het kabinet, zeg maar. <lacht> en daar, uh, ja, dat, dat ziet er toch een beetje uit als een, als een altaarstuk. Dus die associatie, die uh, kan ik me wel voorstellen... En ik zie nu daar op dat uh, filmdoek botten en ballonnen door de lucht dwarrelen. Ja, de, ja is een, een film, een loop, waarin uh, ballonnen, transparante ballonnen... of luchtbellen, wat je maar zou... Uh, die komen uit, uit de wolken zetten. Nou, die wolken die zien er heel rustiek uit. Uh, en onder die ballonnen uh, zitten... 170 stukjes bot, zeg maar alle, alle benen eh, die we hebben. Er zijn er nog ietsje meer, ik geloof 220, maar ik heb er, er zitten een aantal botjes zitten er bij mij nog aan elkaar. In de... Maar die, die komen uit de, uit de lucht en die landen net voor de camera. Dus die komen, ja, dat hele skelet is aan het landen, zeg maar. Ja, daar zweef jij eigenlijk. Ja, ik, ja, ik kom... Uh, ja, uh, ik ga landen, zeg maar. <laughs> ik weet niet of ik er nou treurig of vrolijk van moet worden. Nou, ik denk, ik, ik moet er vooral vrolijk van worden. Het is een heel luchtig werk. Hè. <laughs> ja, vind je dat belangrijk? Een soort van humor in je werk? Ja, ik, ik probeer wel. Uh, het, het zijn natuurlijk allemaal hele serieuze... Thema's, maar je, je kan dat heel zwaar maken. Maar hij, ik wil af en toe wel een knipogen. Uh, je, je moet wel kunnen lachen ook. Anders wordt het allemaal zo, zo serieus. Uh, We hebben het ergens uh, gewoon uh, opgenomen. Uh, maar het is wel zo dat, ze, dat die, die, die ballonnen zijn natuurlijk weggevlogen, en ik, ik vraag me wel af waar ze neergekomen zijn. Want op een gegeven moment komt er ook een scheel naar beneden en een, uh, een dijbeen. Dat zijn echt grote, grote uh, benen Die wel heel, heel, van heel licht materiaal gemaakt zijn. Uh, maar uh, ze zijn wel ergens uh, naar beneden gekomen. En ik kan me voorstellen dat ja, als je in de tuin zit, dat je op, ge <lacht> op een gegeven moment. Dus je bent verspreid je over de aarde. Dan, dan zou je kunnen denken: hey, uh, is er iemand die mij iets wil vertellen? <lacht> Mijn aandacht vocht enorm getrokken door het, deze tafel hier ja. vlak achter ons. Ja. Uh, het is eigenlijk een hele eenvoudige tafel. Ja. Met daarop een schedel. En een soort stil leven van twee vazen. Een glas en een boek, mm -hmm. denk ik. Helemaal overgoten ja. met rode zegellak. Ja. Van die lak waarmee in vroegere tijden enveloppen dichtgestempeld werden. Precies, precies. Nou, dat... Uh... Uh, het, is, het, het, het, het overkoepelende thema van deze tentoonstelling is uh, eigenlijk de, het contrast tussen uh, de evolutietheorie en de Genesis 1, het een, Genesis 1-verhaal, zeg maar. Uh, het scheppingsverhaal. Het scheppingsverhaal. Uh, en nou ja, je zou kunnen zeggen dat de wetenschap van zo hard gaat dat je nou, tussen nu en afzienbare tijd zou kunnen zeggen dat uh, uh, wij zelf als mensen. Uh, straks op een wolk zitten met een grijs baard. En dat wij zelf leven creëren. Dus dat, dat, dat wij eigenlijk op de stoel van de schepper zijn gaan zitten. Hè, dus de, wij krijgen op een gegeven moment krijgen wij, tenminste dat is mijn, mijn uh, theorie, uh, de macht over het leven. Hè, dus die wetenschap gaat zo hard. Wij evo evolueren langzaam tot God. Nou, bij wijze van spreken. En uh, als je nu de krant openslaat, dan, dan lees je eigenlijk iedere dag uh, de, de, de ethische dilemmas die dat oplevert. Hè? Wie mag er beschikken over leven en dood en hoe gaan we om met dat soort thema's? En toen ik met dit tentoonstelling bezig was, dat was het eigenlijk de basis van het concept om deze tentoonstelling te maken. En dan kan je denken van, nou je je je Door allerlei manipulatie ga je zorgen dat je veel harder kan lopen... of uh, veel uh, dieper kan duiken. Of, uh, dat, en nou, dat zijn allemaal reflexen die zullen vast uh, gaan plaatsvinden. Maar de, de uiteindelijke zwakke plek is natuurlijk de sterfelijkheid. Uh, en, en is de sterfelijkheid ook meteen een soort mentale uh, dilemma? Want hoe ga je straks... Uh, hoe zou je omgaan met een onsterfelijkheid? Dat is natuurlijk... Uh, iets wat de, de totale boog van het leven gaat veranderen. En dat, dat vroeg jij je af. Dat Hoe vroeg... zou ik daarmee omgaan ja, of vroeg... niet? Dat vroeg ik me af. En, en daar komt deze tafel vandaan. Want het is uh, een heel traditionele leven, een vanitas. Het, en, en de vanitas heeft altijd het, het glas en de, en de kruik en, en de wijn en het boek. En, en natuurlijk ook de schedel als symbool, symbool van de sterfelijkheid. En ik heb daar gewoon... 10 kilo zegellak overheen ge, laten lopen... Uh, om, om in ieder geval aan te geven dat we, dat we, er even, dat we het even stopzetten, dit proces. Hè? Dus de, uh, dat, je de, dat je er ook niet aan wil. Uh, maar Hoe bedoel zijn... je even het proces stopzetten? Nou ja, de de, de, de, de, de verhanietals gaat natuurlijk over het, de, de vergankelijkheid. Uh, en het, door het te verzegelen uh, uh, kan je of zeggen... nou, ik, ik heb er macht over, want ik verzegel het... Uh, of je, uh, je zou het als een zwakte kunnen zien en je ontkent het. Hè? Dus door het, door het niet meer te willen zien. Ontkennen we dat we sterfelijk zijn? Nou ja, ik, dat, dat, op een gegeven moment komt dat natuurlijk een keer uh, aan de orde. Uh, dat, uh, dat die keuze er komt. Uh, ga ik, ga, besluit ik om beter te worden of om dood te gaan, zeg maar. Of uh, heel lang te leven of op een gegeven moment zeggen... Maar, nou, uh, voor mij is het genoeg... Uh, en dat, dat is iets wat, nou, dat is eigenlijk nu al gaande. Is dat voor jou een angstaanjagend vooruitzicht? Nee, niet, niet in die zin. Ik vind het alleen interessant. Ik bedoel, ik denk dat dat een heel uh, ander psychologisch-mentaal proces gaat een heel ander uh, uh, psychologisch-mentaal uh, psychologisch, mens gaat uh, opleveren. Uh, ja, want uh, Maak, dat is concreet. Wat zou er dan anders zijn? Nou ja, ik, ik denk, de, de, het leven heeft een bepaalde boog. Uh, me, met uh, ja, de, het, het feit dat je jong bent en op een gegeven moment uh, in, in het midden van je leven, en dan het eind van het leven. Uh, op het moment dat dat uh, de keus wordt om dat, nou ja, nog eens 200 jaar te laten duren... Uh, dan, dan wordt die boog heel anders. <laughs> ja, je ziet het... Uh, ik moet nu denken aan vampierfilms. Nou, die ja, vampiers ik... zijn meestal doodongelukkig. Ja, ja, omdat ja. ze zo lang ja, leven. Misschien, misschien is het ook wel heel erg fijn om heel erg lang te leven. Ja, ik weet het niet. Uh, maar uh, dat is natuurlijk wel iets wat... Uh, ja, ik denk straks mogelijk gaat zijn. Poster ja, het is, een poster. het is een poster van een uh, uitgeklapte medicijndoos. Je, je zou kunnen zeggen dat hij... Uh, de volgende stap is dat je hem stans en dat je hem in elkaar plakt. Uh, en het is, een, ja, het is een medicijn. Tenminste, het is een poster van een medicijndoos. Uh, en die medicijndoos die, uh, heeft een, een Latijnse titel... Uh, en die, die, die, dat komt neer op dat er staat dat het een reserveleven is. Dus het suggereert dat je door medicijnen te nemen... dat mocht jouw lichaam versleten zijn, dus je beenderen versleten zijn... dat je gewoon een nieuwe, een nieuwe laat groeien. Vita subsidiaria. Vita subsidiaria. Verlengd leven is dat. Nou, het is reserveleven, staat er. En deze is dan voor de kalva, de schedel en de... Er zitten 120 milligram tabletten in. Uh, en die zijn helemaal uh, gepersonaliseerd. Uh, en uh, gen-eigen. En, uh, en maatvast. Want het, ja, je moet natuurlijk niet uh, een verkeerde maat uh, laten groeien. Uh, dus het is, het is gewoon een grap. Uh, wat gaat over uh, nou dat, dat gebied. Maar ook over dat dat straks natuurlijk ook iets commercieels wordt. En, uh, dus daar, daar zitten natuurlijk een, zit allerlei aspecten aan, aan, aan. Die techniek en die. Uh, en die voortschrijdende uh, ja, medische mogelijkheden. En heeft het medicijn nog bijwerkingen, denk je? Ja, daar nou, zit een bijsluiter bij. Die, uh, die ligt hier. Die moeten we nog ophangen. Oh, die moet je nog ophangen. Op ophangen. En daar, uh, ja, daar staan van allerlei dingen in: uh, uh, hoe je het moet gebruiken en wat de dosering is. En, uh, en dat je het ook niet moet nemen als je een. Als je inmiddels het euthanasieproces begonnen bent. En er zijn er allerlei voorwaarden in, die je, wanneer je dat wel en wanneer dat niet goed werkt. En dat krijg je natuurlijk ook. Als je, als je eeuwig leeft, dan moet je uiteindelijk, als je er een einde aan wil maken, euthanasie plegen. Ja, dat, dat, dat lijkt me dan wel, toch? Uh, want anders dan blijft het maar doorgaan. <lacht> Kasper van Bergen over zijn Skeleton-project... vanaf heden te zien in museumbeelden aan zee te Scheveningen. Blauwtzoen zette onlangs de eerste track van zijn nieuwe album... alvast op het web, het ingehouden nummer Euphoria. Afgaande op dat eerste nummer lijkt het dat Blauwtzoen zijn ambities... voor het vierde album nog iets verder heeft opgeschroefd. Maar ik laat het oordeel graag aan u over. Het nummer heet dus Euphoria. Euphoria van de nieuwe plaat van Blauwtsoen. En als die plaat er daadwerkelijk komt, en die komt er wel, maar dat is dus over een maand, dan zal hij ook te gast zijn in dit programma in het eerste uur. In de rubriek Door de Nacht vragen wij mensen wat hen door slapeloze, donkere nachten heen helpt als die zich voordoen. Help me make it, make it Vannacht leggen we die vraag voor aan documentairemaker en filmmaker... Jos de Putter, van wie momenteel op het Internationaal Filmfestival in Rotterdam... de film Sino Evil te zien is. Een documentaire essay over drie beroemde apen in rusten. Kijk, bij wat je door de nacht helpt... Um, het gaat denk ik vaak over... je kan het letterlijk nemen. Um, je kan, bijvoorbeeld, je kan niet slapen. Laten we, laten we zo eens beginnen... Um, wat doe je? Ik merk bij mijn kinderen als hun hoofd te vol is... En dat, en dat doet iedereen met zijn kinderen. En dan zeg je... het alleroudste is ga schaapjes tellen. Bijvoorbeeld. De grap van die schaapjes tellen is natuurlijk dat, je, dat het oneindig is... en dan val je uiteindelijk wel in slaap. Nou is er iets met die oneindigheid. Je kan ook, heb ik ook wel eens gedaan... zeggen van... Uh, probeer vertel me morgenochtend wat er eerst was. Uh, de kip of het ei. Um, nou is het gekke dat die kwestie, um, zeg maar wat mij door de nacht helpt... is dat die kwestie voor mij ooit in zekere zin is opgelost. Um, dus, uh, um, en daarmee wordt het voor mij ook uh, misschien niet alleen letterlijk... maar ook, ook metaforisch wat je, als dat bestaan, uh, de vormen van een nacht aanneemt. Hoe je dan verder gaat bijvoorbeeld. En um, dat kan eigenlijk denk ik alleen maar als je je realiseert... Waar je bent. Je kan alleen maar verder gaan als je weet waar je bent en hoe het komt dat je ergens bent. En, um, en dan, ik denk dan vaak, aan, ja, er zijn natuurlijk grote woorden met, uh, met troost en zo. <laughs> um, maar kijk, ik ben er op een boerderij opgegroeid. En um, op een gegeven moment was het duidelijk dat, dat daar geen toekomst was voor mijn broer en mij. Omdat dat elk jaar ietsje slechter ging. En. Uh, uh, mijn moeder die dacht toen van, um, hoe, hoe dan verder? Want zij zijn mijn ouders zijn oorlogskinderen, dus die hebben weinig scholing. En uh, mijn moeder had toen de gedachte, nou als ze moeten leren... dan moeten ze dus kennis opdoen, waar is alle kennis verzameld? Hoe is dat nou zo handig mogelijk? Uh, en dat is in een encyclopedie. Uh, je had toen de Winklerprins. en die kon je op intekenen. En dan kreeg je elk jaar kreeg je twee... Winkler Prince. <laughs> uh, maar goed, die moesten betaald worden. En uh, om dat te doen, dus mijn moeder tekende in op de winkelprins, zodat wij kennis zouden hebben van de wereld. En om dat te bekostigen, um, kocht ze kippen. Um, en met die, die kippen die legden eieren. En die eieren die haalden ze, zochten ze uit het stro. En dan pakten ze ze in, in, het, in het papieren uit oude telefoonboeken. En die bracht ze dan rond. Voor een, voor een boerin is dat echt een uh, serieuze stap terug. Hè? In de trots, zeg maar. Om met eieren rond te gaan. Maar dat heeft ze gedaan. En, um, en daarvan winkelen prinsen gekocht. Dus uh, altijd als ik uh, denk van hoe nu verder... dan denk ik uh, aan uh, een ei. Ja, het ei van uh, mijn moeder. Kijk, omdat het is ook een ei... Als je even nadenkt, dan vind je altijd wel zo'n ei. Uh, ja. Dat is het. Filmmaker Jos de Putter en op het Internationaal Filmfestival in Rotterdam kunt u zijn film See No Evil zien. Een documentair essay over drie beroemde apen in rusten. We gaan luisteren naar een nummer van het nieuwe album van een Amerikaanse band Young the Giant. Het nummer heet Firelight. I've been the silent moon And in the wild the jungle flower Your toxic Yeah. Could be f Firelight van de Amerikaanse band Young the Giant van hun laatste album komt dat. U luistert naar de VPRO op Radio 1 Nooit meer slapen. Vandaag presenteerde het Van Abbe Museum, of vandaag presenteert de komende dag, zaterdag in Eindhoven, een installatie van kunstenaar Arnoud Holleman. Een tijdelijke opstelling, daar wordt een oud bronzen beeld... dat al decennia in Eindhoven heeft gestaan, opgepoetst... en binnen tentoongesteld. Dat beeld werd gemaakt door Auguste Rodin... en het moet voorstellen de Franse schrijver Honoré de Balzac. Het idee voor het project komt van kunstenaar Arnoud Holleman... die er ook een echte radiosender bij heeft bedacht. Nou Daar stuurden we onze verslaggever meteen op af. U hoort Anton de Goede, die er alles van wil weten. Goedemiddag. Hallo. Ik was zo benieuwd wat u ziet als u naar dat beeld kijkt. Wat beeld? Ja, dat hij achterovervalt. Ja, meer niet. Gewoon dat hij achterovervalt. En is dat uh, uh, interessant voor een beeld? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik weet niet eens wie het is. Zeg me niet zoveel. Ja, hij valt ook een beetje weg in de rest. Het is één donker geheel. Had u hem wel eens eerder gezien? Ja, ik zie hem altijd, maar hij ja, loopt er zo langs af. Als er nou hier een bordje staat, ja, daar staat er toevallig iets. Maar ik heb daar nooit op gekeken, ik weet niet eens niet is. Misschien is het van wel. We kunnen even van dichtbij kijken. Heel even, want ik heb een afspraak. Een fragment van Radio Balzac. Radio Balzac initiatief. Arnoud Holleman... En de interviewster was Wieneke van Muiswinkel. Arnoud Holleman is beeldend kunstenaar. En wat gaat er vandaag geopend worden in Eindhoven bij het Van Abbe? Ja, er wordt eigenlijk niks geopend. Er wordt iets geïnstalleerd. Vertel. Ja. Nou, voor het Van Abbe Museum staat al ongeveer, een, uh, ongeveer 50 jaar een beeld van Rodin. Uh, het monument voor Balzac is dat. En dat beeld uh, dat is vanaf nu een half jaar te zien in het Van Abbe Museum. Daar is een projectruimte die heet Het Oog. En daar uh, staat de bazak en die draait rond op een uh, uh, draaischijf. Wat je gedaan hebt is een beeld dat al jarenlang... daar onder het mos en uh, waar honden tegenaan plassen... stel ik me zo voor, uh, in de buurt van het museum staat. Breng jij in het museum, je zet het op een, op een plek... waardoor het ronddraait en waarschijnlijk fantastisch belicht gaat worden... Why? Dat heeft ermee te maken dat ik um, in mijn werk eigenlijk al veel langer gebruik maak van bestaande beelden. En dat heeft er eigenlijk weer mee te maken uh, met wat ik vind dat je als kunstenaar zou moeten doen. Als kunstenaar is het zo vanzelfsprekend dat je steeds maar nieuwe beelden uh, maakt uh, en nieuwe, dus ook nieuwe beelden toevoegt aan wat er al is. Uh, maar dat, is, dat levert een heel specifiek probleem op. Want die vernieuwing, kun je zeggen, dat is een soort manierisme. Weet je, als het steeds meer, als, als een nieuwe niet nieuw meer is, wat dan wel? Mijn oplossing daarvoor is zeg maar, om werk te maken... wat gaat over bestaande beelden. En um, wat je eigenlijk daarin, uh, wat je, waar die werken allemaal over gaan... is dat, dat je nieuwe, met nieuwe aandacht naar bestaande beelden uh, kijkt... Ja. En waarom zoek je dan uitgerekend een heel uh, figuratief beeld... van de Balzac, hey, zo'n zo Franse man met een soort... ja, hem mis. hoe ziet hij er eigenlijk uit? Um, nou, het is een manierachtige vorm. Uh, het is... Een menheerachtige ja, vorm? Ja. De, de, dat wil zeggen, uh, hij uh, heeft een, uh, een, een grote hoepelanden om zijn schouders gaan, gehangen. Een landen, dat is een... Uh, Kamerjas Die werd in de 19e eeuw veel gedragen omdat binnen geen verwarming was. Um, en Balzac droeg die, en omdat hij uh, eigenlijk dag in dag uit uh, achter zijn tafeltje zat te schrijven. Um, dus dat hele lichaam dat gaat er eigenlijk uh, onder die jas verborgen. En daarbovenuit die jas steekt een enorme... Uh, ja... Ik weet. Het, uh, nie, niemand kan dat ding goed uh, beschrijven, want het is een heel heel uh, groteske vorm. Uh, waarin je aan de ene kant meteen uh, de bazak kan herkennen. Maar als je van dichtbij kijkt, is het eigenlijk alleen maar een, een soort kraterlandschap van dikke lippen, uh, de ogen ontbreken, dus, dus de, waardoor je een enorme schaduwwerking krijgt, waardoor die een geweldige. Expressie krijgt. Uh, het is al, uh, allemaal, het is alleen maar oppervlakkig. Het. Het, het, het, uh, ja, uh, het, het, het is een beetje, ja, duidelijk een, een man van middelbare leeftijd, leidend aan overgewicht. Ja. Je zou dus kunnen zeggen, als je nu bij de Nederlanders krijgt, een soort AFTA van de heide. Ja, He? ja, ja, ja, ja, heel goed, heel zeker. Ja. En dan uh, op, op dat sokkel. En, maar ik bedoel, het is zo figuratief afgebeeld. Je ja. zou het, het is eigenlijk een beeld waar je normaal aan voorbij loopt, toch? Um omdat het figuratief is? Nou, ik, ja, nee, ik weet het niet. Ik, uh, nee, weet je, uh, beelden doen je spreken. Dat is heel raar. Dat is raar met beelden, met name beelden in de openbare ruimte, die worden neergezet uh, met hoge idealen, uh, met allerlei bedoelingen. Weet je? Het, uh... Namelijk meestal als eerbetoon aan degene in kwestie. Ik, precies, maar ondertussen moet het volk ook verheft, weet je, het, het volk wat er langs loopt, dat moet ook van kunst kunnen genieten. Um, maar goed, als dat ding dan eenmaal staat... dan uh, raken ze heel snel in vergetelheid. Bij dit beeld is, was het rare dat toen het neergezet werd... stond hij op een prachtig uh, groen gazonnetje. En inmiddels is de omgeving zo ongelooflijk veranderd. De bomen achter hem zijn groot geworden. Dus zonder verplaatsen worden is hij eigenlijk gemarginaliseerd. En, um... Wanneer ging Eindhoven eigenlijk uh, tot het besluit over... om een beeld van Rodin te te plaatsen? Uh, dat is middenjaar 60. En de jaren 60, dat is een uh, periode... waarin uh, Rodin eigenlijk opnieuw ontdekt is. En wat ik het interessante eraan vind... is dat tussen... Rodin was in middenjaar 60 was hij 50 jaar dood. Dus hij... En blijkbaar... en we zijn nu weer 50 jaar verder. Over een paar jaar is Rodin 100 jaar dood. En ik vind eigenlijk dat je... Um... Wat dit project ook interessant maakt... is dat ja, mijn motieven om juist die aandacht op, op Rodin en de Balzac uh, te richten... dat heeft volgens mij te maken met die cyclus van aandacht voor iemand... of aandacht voor een kunstwerk en aandacht die afneemt. Um, en, uh, Want dat is een soort golfbeweging. Ja. Uh, net zoals dat ik ook hoorde dat het bij auto's zo is... Dat... Uh, glimmende bumpers worden dan mooi gevonden... en dan op een gegeven moment dan verdwijnen die bumpers weer... en dan wordt het allemaal zwart plastic, zal ik maar zeggen. Ja. Maar dan op een gegeven moment dan is er weer een periode... en ja. dan komen de glimmende bumpers weer ja. terug. Nou, het gaat, hier, het gaat hier zelfs nog verder, want het, de, de, het, de originele Balzac, zeg maar... het, het originele beeld, um, is uit 1898. Um, en dat was ook weer een periode dat Balzac 50 jaar dood was... Dus je, je ziet eigenlijk hier een soort cyclus van vijftig jaar. Dus, um... Het zijn grote Franse namen en het, de Balzac wordt geassocieerd met realisme in de literatuur. Waarom ben je zo gefascineerd tot de, door dat realisme? En zowel van de schrijver als van de beeldend kunstenaar? Nou, ik ben niet zozeer in het realisme geïnteresseerd. Maar ik ben wel in de 19e eeuw geïnteresseerd. Uh... Uh, geïnteresseerd. En het mooie aan de Balzac is dat je de hele 19e eeuw hebt. Balzac de eerste helft, Rodin de tweede helft. Um, want als je dat gaat bestuderen, dan, dan, zijn daar, uh, uh, ja, breuk, dan is daar een breukvlak met, met alles wat daarvoor is. Ja, wat ik voor nu waanzinnig interessant vind om te bestuderen. Uh, omdat die verandering volgens mij groter was dan de hele 20e eeuw bij elkaar... Um, en waarom ik het dan nog met name interessant vind... is, to, is dat het modernisme of de moderne kunst... Uh, niet zo'n heel goed geheugen heeft. Dus ter, in het verleden zitten dingen die... er um, nou, zitten bepaalde elementen, zeg maar, die, die zouden kunnen helpen... om waar de kunst nu mee worstelt, zeg maar... om, daar, om, om die in een ander perspectief te te zien. Mm -hmm. Wat je eigenlijk zegt is, we zijn vergeten om goed naar het verleden te kijken, want daar zouden we zelfs in deze tijd nog aspecten van kunnen uh, leren of van kunnen genieten. En dat hoor je natuurlijk wel vaker, dat er met dat modernisme een, een, een groot deel van de geschiedenis overboord is ge ja. gegooid en we niet naar de traditie kijken. Ja. Ja. Maar wat kunnen we dan leren van ofwel Rodin, ofwel de Balzac... Nou, kijk, uh, Rodin heeft zich als kunstenaar eigenlijk altijd tot het verleden uh, gekeerd. Hij streed tegen het academisme uit zijn tijd. En dat was een. Uh, in de beeldhouwkunst betekende dat dat uh, monumenten, dat er eigenlijk heel, uh, regels voor waren over hoe je emoties moest uitdrukken, hoe je pathos moest uitdrukken. Alles lag eigenlijk vast, zeg maar, in een. Ja, ik weet niet precies wat voor woorden hij eraan gaf. Maar dat zinde me helemaal niet. Want hij zegt: van ja, dat is niet, daar zit geen leven in. En als je naar vroeger kijkt, naar de grote beeldhouwers van, van eerdere generaties. en dan keek hij meteen terug naar Donatello en Michelangelo. Die hadden, een, die, die hadden een kunst die wij niet meer kennen. En hij heeft zich altijd dus tot het verleden gewend. en daar heeft hij zich uh, uh, toe verhouden. Wat grappig, want eigenlijk zei hij dus die realiteit, die zijn we kwijt in de kunst ja. en die moet terug. Ja. Zoals je nu ook wel eens mensen hoort, die zegt... het straatrumoer moet terug in de literatuur. Uh, ja, ja. Um, ja, en, want ik zit te, te, te kijken, weet je. Ik, ik, ik denk dat Rodin in mij geen kunstenaar zou herkennen... omdat ik mijn handen niet vuil maak. Ik, in zijn ogen ben ik een hyperconceptueel kunstenaar. weet je, Ik, ik eigen mijn werk toe van anderen... en um, ben eigenlijk alleen maar bezig met context en referenties. Waarmee je helemaal een kind van je tijd bent... zoals Hans Aarsman, de fotograaf... helemaal geen foto's meer maakt. Uh, en ja, beeldend kunstenaars uh, niet meer... met een palet achter een, een schildersdoek uh, staan. Maar, maar video tegelijkertijd... tegelijkertijd heb ik een... herken ik in hem... die, die achterwaartse blik. Um, dat ik denk... daar de, gewoon het, een, een bepaald historisch besef... Daar, ja, daar kun je veel... daar kun je veel uithalen. En... Um, ik vind uh, weet je, als ik nu naar moderne uh, tentoonstellingen kijk, naar binale tentoonstellingen en dergelijke, dan schuift er altijd het beeld overheen van de salons uit de 19e eeuw. En dat waren grote tentoonstellingen waar, waar beelden, allemaal in vazen. Gips, uh, gips er stonden de honderden naast elkaar. Allemaal in, die zijn allemaal totaal anoniem geraakt. En als ik zie hoe de kunst van nu zich, zeg maar. Ja, ja uh, lam gedraaid heeft in een hang naar vernieuwing. En. Uh, dan denk ik, ja, dat, ik wil daar zelf heel graag een alternatief voor ontwikkelen. Ontzettend leuk. En uh, zo gaan we dus de komende tijd. met ingang vanaf vandaag, zaterdag. in het Van Abbe Museum reflecteren op de geschiedenis rond Rodin en de Balzac. om na te denken over de hedendaagse kunst van nu. Fantastisch uh, project. En dan nog even de vraag, wat doet Radio Balzac dan? Want die gaat meningen peilen onder de mensen. En we zijn begonnen net met dit straatinterview. Ja, wat, wat verwacht je dat daar uitkomt? Want je wilt dus kennelijk bezoekers meelaten discussiëren... over dit soort onderwerpen. Uh, de eerste, zeg maar, wat, je, wat het effect is als je in het Van Abbe staat... is, nou ja, je, je staat... In die ruimte, het beeld draait rond. En ondertussen hoor je uh, allerlei uh, geluidsfragmenten voorbij komen die over dat beeld praten. En daardoor werkt de tekst als een voice-over bij het kijken. Kijk, brons is hol. Ik heb altijd, als ik langs bronzen uh, beelden uh, fiets, dat ik altijd over de, naar de, naar de, de. Ik probeer me altijd de binnenkant voor te stellen. Dat is een plek waar, uh, waar de publieke ruimte geen vat op heeft. Dat zijn een soort geheime grotten voor mij, die voor mij vol met verhalen zitten. En dat is waar we, waarvoor we radio gekozen hebben... om die verhalen uh, nou ja, een, een podium te geven. En het leuke is aan die straatinterviews... Weet je, als je met mensen echt, echt gaat praten... Weet je, dan blijkt de, de, de, de, de, de potentieel negatieve of de afkeurende... Uh, ja, weet je, nou ja, de zoals die je onderaan telegraafreacties... Of hoe, hoe noem je dat, zeg maar? De, beetje de zure Nederlandse mening. Blijkt eigenlijk heel, flinterdun te zijn. En daar blijken hele mooie verhalen onder te zitten. Kijkt u veel naar beelden? Nee. Maar deze staat gewoon buiten? Er lopen hier heel veel beelden hè, door de stad. Allemaal levende beelden. Vind ik toch wel interessanter als... Uh... Ja, daar. daar. Ja. U kijkt graag naar mensen. Ja, liever als aan beeld. Staat er stil. En als je beweegt, dan. Ja, dan, als je beweegt ook. Dat is toch leuk? staat mij meer aan. Ik hou niet zo van dode dingen. U gaat voor de levende dingen. Ik ga voor de levende dingen. Ja. Maar deze meneer was misschien ooit ook levend? Ja, ja maar nou niet meer. Dus. Uh, kijk, als mijn ouders overleden zijn, staat er ook in op de sokkel. Dan nou, haaien ze hem ook in de grond of stoken hem op. Hè? Maar misschien bewaart u foto's. Ja, maar die uh, stel ik niet. Uh, die doe je in een mapkin of die doe je op je schijfje. Of, uh... <laughs> ja, en nou? Ik zou best graag een beeld van u zien. Ja, ik, daar, daar snap ik. Daar, ik. daar heb ik ook als ik in de spiegel sta, denk ik van wat verdomme. Nou ben ik eigenlijk, uh, eigenlijk aan de beurt. Maar ja, helaas. Tot zover de radiosender bij het beeld van Rodin van Honoré de Balzac. Een reportage van Anton de Goede over de vraag hoe de Balzac en Rodin weer een gesprekspartner kunnen worden in het nadenken over de rol en de plek van de kunstenaar vandaag en in het heden. Dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. En maandag zijn we er weer. Dan komt de dichter des Vaderlands op bezoek, Anne Vechter. en Zij is de eerste vrouw die de functie mag bekleden sinds de dichters Gerrit Komrij, Driek van Wissen en Ramsi Nasser die functie ja voor hun rekeningnamen. En straks op Radio 1 kunt u luisteren naar de VPRO met het programma Woord. Ik wens u nog een hele goede nacht en morgen een mooie dag en mocht er een weekend in zitten voor u, dan moet u daar zeker van genieten. Een goede nacht.